Is het weer zo erg met hem? Oh, je had hem hier gisteren moeten zien. Het halve dorp achter een man. Het is verschrikkelijk. Ja, toen mijn moeder nog leefde, toen dorst hij niet. Ik sloeg hem op zijn gezicht als hij naar je neven stond. Maar, maar dat hoef ik niet te proberen. Als zijn dochter zou hij dat niet nemen. Maar, maar als het mijn man was... Oh, dat mees het maar niet horen. Ik heb meest nog nooit zien drinken. Vader vroeger ook nooit. Het is erg, maar wat moet ik er aan doen? Ik kan geen kurk in zijn mond stoppen. Ik kan hem niet aan een touwtje vasthouden. Ja. Zeg, Jo, hoe oud is Knieertje vandaag geworden? 61. Nog kras voor de leeftijd, hè? Vertel nou eens, Marietje, wanneer ga je trouwen? Oh, dat hangt van de reis af. Ja, we zouden eigenlijk nou wel willen trouwen, want, eh, uh, nou ja... Je begrijpt me wel. Toch? Oh, ja. Maar eerst uh, moest mees papieren laten komen, hè? Veertien dagen voorhangen. Nou, dan zit hij lang en breed op zee. En fijn, vijf wekjes die zijn gauw genoeg voorbij. Ja. Wij trouwen in december. Oh, dan trouwen we ze wat gelijk. Ben jij ook? Hè? <lacht> nou, ah, je kan het mij toch wel zeggen. Ik heb jou toch ook alles gezegd. <lacht> Oh, zij lacht alweer. Ah, daar hebben we de jarige. Dag Marietje. Hartelijk gefeliciteerd. Mm. Dank je. En nog honderd jaar. Bewaar ho, ho, bewaren. honderd jaar. Nee, daar heb ik geen cent voor hoor. Zeg, kijk eens wat ik heb meegebracht. Lekker. Nou, kom, je mag er eentje proeven. Ja, ja, ja, ja. Jo, Ach, jij. Dit moppen. Nee zeg, geen twee. Oh, nee. Oh, nee. Jij je hebt met je lange grijpvingers. Voor elk van die jongens een half pondje pitmoppen. en een half pakje shake. en een zakje sigaren. Ja. Zeg, weet je dat Barend meekrijgt. nou die zo flink is geworden? Nee. Hè? Kijk eens. Hè? Die zou je Geert geven? Nee. Nee, ik, ik vind het zo aardig van Barend. dat hij de knoop doorgehakt heeft. ...dat ik hem een pleziertje wil doen, voor wat hoort wat. Hebben u die oorringen gekocht? Gekocht? Oh, ik zou kopen. Nee, nee die, die oorringen, die zijn ik weet niet hoe oud. Ja, Mijn man droeg ze thuis en op zondag. Eens kijken, er staan, staan schepen ja, en, en masten mm -hmm. en zeilen. Mooi, hè? Ik wou dat ik zat voor een bros. Waarom ontbarend die nou hebben? Grutter, ik zou toch meenemen dat Geert als oudste... Zeg, dan moet je niet meer schelden voor Grutter, hoor. Hij heeft nou getekend. Nou, dat heeft alles heel wat voet in de aarde gehad. Nou, dat spreek ik niet tegen, maar met Geert samen wou je wel. Ach, nee, nou is alle harten bij je eigen niet. Een jongen die niet sterk is. Nou? Ja, hij is voor de dienst afgekeurd. Een jongen die veel geweten heeft van zijn vader en van Jozef. Dat kan ik nou niet uitstaan. Eerst hem uitschelden en uitvloeken. En nou, alles botertje aan de boom. Ook goed. Laat hem geweest zijn wat hij was. Maar over een uur ben ik hem kwijt. Over een uur. Je moet nooit kwaad van elkaar gaan. Je zoet slokje, Marietje? Ja, graag. Nou, zet de boer maar klaar, joh. Zaad komt ook direct. En die jongens, die mag ook wel een slokje hoor. Uh, kijk eens, uh. dankjewel. je. Ah, ja. Ja, jongens, kom. kom eens, kom ja. een jonge meisje, in een glasje We komen dit op tijd. Ja, ja. ja, kom eens, smet me eerst je pruim weg. Weg smijt, hè. ik zou je danken. Ik heb pas een verser genomen. Nee. nee, die doen ik in mijn sadoek. Oh, oh lekker fris. Oh, nou, Susie, je weet wat ik zeggen wil. Hè? Ja, hoor. Eens gelijk. Ik zal maar niet vragen of je de trek in hebt. Oh, dat is, dat nee, nee, nee, wel, nee. Ga je gang maar, hoor. Zo. So. So. So. So. Nou, dan ja, doe er nog maar een scheukje bij. Daar, waar nou loopt het erover? Oh, dat is Ik nee, zal geen dropje morsen, hoor. niet. Zo, <tus> so, jij. Yeah. Oh, dat smaakt, hè. Piet, yes. moppen? Ja. Uh, dankjewel. Zeg, oh. heb jij nou al slaap? Uh, wacht maar eens, dat je mijn jaar <laughs> vannacht has niet geslapen. Oh, zie. En vanmiddag geen tukkie kunnen doen. <laughs> kruip in de bedsteen. <laughs> Jazeker, ja, ja, ja, dat zou je wel willen. Met die jonge meid erbij op zijn voeten te oh, warmen. Normaal. Wow, wow. nogmaals. <laughs> je kan beter een kruip nemen, <laughs> Nou, eh uh, als ik het voor het kiezen. op je mond, oh, oh. smakers. Ja, nee. De moeder van het tehuis, die, die moet hem helpen op zijn broek vast te maken. <laughs> die oude kopers. Ja, die Engelsman een oude man mist de kistjes en een jonge man kist de mistjes. <laughs> Hoe je? Ja. Precies. Dat wil zeggen, vrouw, haal je kat huis het begint te Goedendag. Ja. Ja. Goeiedag. Welkom. Zo, Sarah. Dag Cobus, dag Daantje, dag Rietje, dag Jo. Dag Sarah. Nee, ja. Ja. nee, ik ga niet zitten. Ja, één slok. Nee, ik ga niet zitten, Mijn potje staat ja, op. nou. Nee, ik doe het niet. Mijn deur staat aan, als de kat tegen het stel stoot. Nee, geef het zomaar. Oh. Dank je. <laughs> nou, nog vele jaren. En dat je... Jongens, ja, we zijn de jongens. Oh, Geert is gedag gaan zeggen. En waarom ben ik met meeste Bultzakken en de stoppenkistjes Zij en het oliegoed in de Maar Ze komen pijf. direct, hoor. Ja, om drie uur moeten ze aan boord wezen. Was jij gisteren bij Leen? Nee, Nee, je kon niet. Er was van alles, hoor. En volop. Uh, De bruid had het te pakken. Hoe oh, nee, <laughs> zit verstaan, kan begrijp je dat. Nou? We, we, we die zoetse lippies geplakt hebben. Ge maar daar dat overhoor, Lambo. van branden wij met stroop. Kijk, Dan. Wat? Zeg, ik kom hier aan te slapen, Daan? Oh, klaagte dat je, weet je weet niet op je bed geweest bent op je bed. Ja, laat jullie me toch met rust. O, mijn Kobus, veeg je neus eens af? Oh, is no, het weer je zo? Je ja, zelf heb ik er geen erg ja, in. Nou ja. Dan komt er we verandering van weer. Kruis. Ja ja. Ah. Net doe toen nou Kobus, ja. met die pruim nou zitten. Ah. Je zakdoek is hier goed bewaard. Ja. oude pruimen ja, okay. snoepert, snoepert. Je zal nooit raaien hoe ik er aan gekomen ben. Ja. Nog geen tien minuten geleden zie ik Bos, de reder, en die geeft me een wit rolletje, zo'n papiertje met de bak erin. Hoe, hoe noemen ze zo'n ding op Een een sigaret. Ja, ja, ja, zeker. Ik zag zo'n ding er ook. Met, met stinkend papier. <laughs> nee, daar begin ik niet aan, hoor. Dat is een pruim met een hemmetje aan. En <laughs> ja. jij bent een ziekerlap zonder hemmetje aan. Nee, nee, nee, joh, nee, Joop, ik moet het niet meer hebben. Ah, ah ik heb ah, nou al nee, ingeschonken. Heb, goeie, goeiedag. Oh, precies oh, zo, zo. Eh. Dag Simon, dag Simon. Ja, schrijf maar bij. Nee, nee ik blijf hier bij de deur zitten. Uh, slokje, Simon. Nee. Ja. Wat, wat nee? Je hebt al genoeg gehad. Wat weet jij daarvan? Heb je Geert niet gezien, Simon? Geert? Geert? Ja. Nee, nee. Ach, even er nog maar eens op de valrijp. Nee, zeg ik nee. Ach, wat nee? Ik ben, ik ben geen kind meer. Zeg, is er veel werk op de halen, Simon? Een Boel, boelwerk, dat is, dat is vast. Ik ga vandoor. Hij ah, ja, ja. er vandoor. Het blijft dan nog even veel De jongens komen zo. Ja, nee, nee. Neem nee, nou eens toe. Als ik ga ja. zitten, dan verkles ik mijn tijd. Nou, nou een half uur daarnaast. Zo, een half uur. Goeiedag. Ah, die ging er. het is hier al ontdekken, hè? Hé, Simon. Oh. Is hij dronken? Nou, maar ah, ja, dat wel. Uh, uh... Bliksem, wat ben jij opgetuigd, Marietje? Ja. Nou, uh, nog een kwartier, jongens. Jo, kijk maar in. Goed, Geert. Hier. Ja. Moeders, daar ga je. Ja. Dank je, jongens. Rost. Rost, Jo, zandjes. Rost, Geert. Dank je wel, hoor. Oh, de aan is ingeslapen met een Piet in zijn hand. Ah, oh. Oh, zeg, is hij niet goed in orde? Ach, jawel, hartstikke ze hè. Ah. Vannacht heeft hij in zijn bed gepiest. <laughs> toen, toen was hij zo bang voor de moeder dat hij is opgestaan. Op zijn blote voeten om het laken bij de kachel te drogen. Maar, maar toen was het matras nog kwetsnat en hij had dat droog. <laughs> Zeg, jongens, jongens, ik niet, niet zeggen dat je iets van mij weet hoor. Mooi van jong vriend te verraaien. Wat verraaien, verraaien? Ik wist dat toch niet aan de moeder. En als je dat dan nou wel vertelt. Weet ja. jullie genade aan huh? Bang voor de moeder? Ja, ja, je hebt makkelijk praat. Als je gesnapt wordt, mag je geen veertien dagen uit. Sterke. dat is je wel. willen worden? Ja. willen worden. Ja, ja. Dat is ook lief van je. Ja, maar het kan nog best dus zijn dat ik met jou naar IJsland de haring vouw. Oh, ja. <laughs> ja, ja, ja. Kijk, daantje. Zal ik hem polen? Ja, ja, ja. Hem, ja, slaap me. Reizen, reizen, oh. laat je dit nooien. Stuurmoordskwartier, spring uit je koning. Je kan al de wel ze hebben gaan. De regen is goed en de is gedaan. Right. Het is reizen, het is reizen. Het is reizen voor stuurmoordskwartier. Het is reizen, het is reizen. Het is reizen voor stuurmoordskwartier. Dat kan jou ook overkomen op mijn leeftijd. Oh, ja. Nou ja, nou, ik word niet oud, hoor. Ja. Lekker schepen om op zinken. Door hem, ja. hij wordt niet oud. Ja. Als je dat zes maanden geleden had gezegd, ja. toen je eruit zag als een slappe vader... ...dan had ik het kennen geloven. Oh, ja? Maar nou, zitten het je goed gedaan, Johan. Ja. Nou, <laughs> ze kunnen van jou nou ook zingen dat je zakjes hebt geplakt. Het <gedacht> is dombelaar! Mijn neef is Gerrit, want zak is plakken, I-H-O! Mijn neef is Gerrit, want plakken, I-H-O! Ah, nou, nou, nou, wat een uh, tuin. Je ja. mag er wel een van. Ja, nou, Doe nou! Jullie moeten niet zo uitgelaten zijn. Nee, Waarom ja, niet? niet. Nee, dat is niet goed. Ik sta daar hier wat jaren ja, gedaan. Ja. Saart, neem nou eens een stoel. Ja, nee, maar... Dan dus zal je Dank. eerst de stoel moeten halen. Nou, hier, nou, ik maar. kan staan. Schrijf een beetje op, kom eens. Ja. kom ik naast jou zitten. Nou, mocht ja. Ja. jij even een doen? Zo. zo. Hey, oh. hey, ik val eruit. Ik zie jullie houden, vader dan ben je in slaap gevallen? Hè? Nou, kijk, ze motten niet meer. hè? <coughs> ik zeg, ze motten niet, niet meer. Wat klits je nou? Ja, laat we dan maar praten. Jullie ja, motten niet Ja, wat motten ze nou niet? Ja, wat je? De, de, de, de, de, de <coughs> ribautje, dat, dat, nou, ja. dat, ja. ja, ja. dat is dat Waar zit hij Ben je alleen? Waar is Barend? Dat weet ik niet. Jullie zouden toch samen de bult zakken en de stopp is eerst brengen? Hij heeft mot met de schipper gehad, oh. is dat de zee man. Mot? Nou al Harry. Ja hoor, dus, ik kan er geen woord vanavond vertellen hoor. Vraag hem straks zelf maar. Ah, ja. Hij is bang. bang. Ga je mee Marietje? Ja. Vader, ga je mee? Mees, eerst een slokken joh, tante is jarig. Wel het. Ja. Ja, ja. ja zeker. Nou uh, knier, ja. nog vele jaren. Zo. je hebt me angstig gemaakt. Angstig? Ja, angstig. wonder je erover. Ja. Ik heb voor een schot van het Bos opgenomen. Hij had toch getekend? Kles toch niet, moeder? Ach, wat is als een meisje in gedachten wezen Dral, Krawl, dal dral. dal Ziet toch zo. Blijf lijkt wel of je <laughs> hebt gegeten. Vlees. wij vlees krijgen. En <lacht> nog geen dode kat. Oh, je kat. Maar kom oh, maar in jelle. Ja. Tja. <tie> drouw, drouw, drouw ja, gezellig, drouw Ik kom hier één keer in de week Ja goed, maar je moet nou eens wat anders spelen Zeg, niet altijd die afgezaaide polka uh, Speel nou eens van, uh, uh, hoe heet het ook weer Ja, van hoe heet het ook weer, dat is nee, weet wel die alfant. Ik ken al niet dat het hart bekomt Zeg, maar het nou een beetje ah, Dat is betere kost <tie> jongen. Ja, ja, ik heb ze in een Franse haven gelegen, maar het ging best hoor. Als ik zei uh, pan, nou dan kreeg ik brood. En als ik zei doe open de opene dan de deur open. Dat is allemaal geklets. Stoppen Jelle, stoppen. Stoppen. We hoeven geen Frans te zingen. We hebben dat de Hollandse woorden voor. Zet nog eens in, Jelle. Op man dat samen verenigd, op burgersluit u bij ons aan. U zwart uw, uw lijden zij gedeeligd. Wat wat, heer? Heer wat? Maar dat je aan moord komt, is je tijd. Oh. Is het Maak je niet van streek, tante. Bos is alweer weg. Wie ik waar die stem ineens vandaan kwam? Doe die deur dan ook dicht! Kan je ook zo stom zijn om zo te brullen? Als je weet dat Bos twee huizen verder woont. Wat was die weinig? Waarom zing je nou zulke gemene liedjes, Alla, tonders. Ben ik in mijn eigen huis of niet? Waar bemoeit hij zich mee? Mag dat je aan boord komt, dat hebt hij mij niet te zeggen. Spring op, Jelle! Nee, nee, Jelle. Ach, Jelle, hoor. Het Doe nou, Geert. Gebruik nou je verstand. Wat bankeert jullie? De een is bang om te varen. De ander is bang voor de moeder van het huis. En jij bent bang voor zo'n klein redertje. In mijn eigen huis laat ik me door niemand iets verbieden. je. Hoor Geert, als jij reder was... dan zou je ook niet willen dat de matroos zong als een social. Oh O ja? Jij bent net als de rest. Afhankelijk, omdat jij bij je bij hem mag schoonmaken. Afhankelijk! Dat je zijn kantoor mag dweilen. De vuile boel redderen. De modder van zijn laarzen likken. Twee man in de week vijftig cent. En de klikjes die ze op de borden laten staan. die ze zelf niet lusten. Maak je toch niet zo kwaad, malle jongen? Oh, oh, oh wat zal ik een standje krijgen zaterdag? Jij ja, een standje? Waarvoor? Als jij je niet je hele leven door die brani maken die zelf met niks begonnen is, had laten trappen en behandelen als een sloof, terwijl mijn vader en mijn broer om voor hem geld te verdienen op het zand gebleven zijn, dan zou je hem zijn huid vol schelden dat hij de brutaliteit gehad heeft om zijn bek open te doen. Ik, ik zou. God zal me bewaren. God zal jou bewaren om altijd je nek te buigen. Janus, maar op. Kom aan de broeder, samen, geef, Hij geeft, dat oude mens van niet zo op de verjaardag! Van oh, wie krijg ik er eentje? Wat wil je van mij centen hebben? Alles staat bij mijn bankier. En moet je weten, we daan, dat is mijn bankier. Doorlopen, Jelle. Vandaag is de bank gesloten vanwege het feest. Hier, Jelle, pak aan. Dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag, Jelle. Goedemiddag, hoor. weer, Geert? Nee, ik wacht al bergend. Wat heb ik in haast? Jongens moeten toch hier langskomen? Blijf jij er maar wachten? Ik ga. Ja, ik ga ook mee. Ja, ja. Dag, mees. Goeie reis. Dank je, Saart. Dag, weer. Goeie reis, mees. Jouw ziek zijn we nog aan de haven, joh. Ja, ik breng Geert weg. Zullen we gaan, Marietje? Ja. Oh, vader is er maar gespeerd. Ah, die zal wel naar de haven zijn. Nou, dag. Daag, dag, goeie reis, hoor. ...voor half drie. Oh, ik maak me zo ongerust. Wat? Heb ik hier zo lang gezeten? Ik ga. Dag, Knieer. Dag, Geert. Dag, Zuid. Goeie reis. Dag, Zuid. Wat blijft die jongen nou? Ben jij soms ook van plan niet mee te gaan? Heb jij het tegen mij? Tegen jou, ja. Schipper Rijnst heeft mijn orders begrepen. Dol geworden? De waterschout is gewaarschuwd. Ik heb maling aan jou en aan de waterschout. Dan, wij gaan nu weg. Ja, ga mee. Wie zegt jou dat ik niet aan boord zal gaan? Nee, hij, hij staat klaar hoor, meneer. En die andere jongen van je, die Hengst als oudste heeft gemonsterd, gaan aan boord te gaan. god. Wat staan jullie daar te de Wordt het soms aan de moeder van huis vertellen dat jullie hier zitten te schuipen? Ja, we gaan nou, oh, meneer, ja, we gaan nou. Het lijkt hier wel achter wel een kroeg. suiker en oproer. Stand is jarig. En als moeder niet jarig was, dan denk je maar nog wat we zelf willen. Die toon van jou wens zich niet te slikken. En ik slik jouw praatjes niet, versta je dat? Ach, lieve. Bedankt, Lieve Geert, nee. We nemen het hem niet kwalijk, meneer. Hij is driftig. Hij is een drift. Zegt hij misschien dingen. Die... Dingen die niet te pas komen. <lacht> laat het je gezegd zijn. Als je niet binnen de tien minuten aan boord bent, dan laat ik jullie de politie halen. Jij oh, zou oh. halen. Wie denk je dat je voor je hebt? Geef geefselstel. je ja, iets voor stil. heb, durf jij dat nog te vragen? Jij moet weer eens een goed woord voor hem doen, oh, meneer. Voor zo'n oproerling die de marine niet meer hebben wil. <laughs> heb jij een goed woord voor me gedaan, moeder? <laughs> Het is om je te bedoelen. Lach jij daarom? Ja, daar lach ik om. Jij bent dat loon, ik geef me werk. En voor de rest lap ik jou maar laars. Weet je wat jij bent? Een grote kwaai, jongen. Als ik het niet vermoeden liet, te had ik het heel erg En dat in jouw huis. Het is goed. Knieën, weet wel wat je begint. De goede trouw heb ik je voorschot gegeven. Ja, meneer. Ja, meneer. Heb ik jou ooit gemeen behandeld? Nee, nee, meneer. Nee, u en de pastoor. De, de ene zoon wil niet mee. de andere. Jij komt nog eens verkeerd terecht, vriendje. O, uit je stak, Fok. Fok is groot vast. Aan boord ben ik matroos, maar hier ben ik schipper. Zo, je vader, die een door en door braaf man was, reden hebben durven dreigen? Jullie jongens hebben geen respect voor grijze haren. We zijn donders, heb ik daar respect voor. Maar dan voor grijze haren die grijs geworden zijn in gebrek en broederigheid. Je moeder heeft me nog als kind voor de prikkenbakken zien staan. Ik heb ook bij een oostenwind in je oor of Preker, koper geweten. En doe maar geen verdere verhaal, ik weet het. Je hebt je knap opgewerkt. Je bent een man van centen geworden. En het je best. Je zal wel niet slechter zijn dan de anderen. Maar in mijn huis laat je me met rust. Ah. Mijn vader was van een anderslag. We worden allemaal van een anderslag. Misschien beleven mijn zoons het nog eens... als ze net als ik twaalf jaar geleden bij de reder op kantoor komen... om huilend te vragen of er al nieuws is van vader en twee broers... Ze niet de patroon vinden bij je grokkie in de warme kachel en de secure brandkast. Niet verdomme horen spelen, omdat er zo dik was om hetzelfde wordt gelopen. Niet de deur uit worden gesnauwd met de boodschap dat als er nieuws is, dat we horen zullen. Dat lieg je. En als jij wat wijzer bent geworden, dan zou jij je schamen over je brutaliteit. Ha, de reden bij een grokkie, een warme kachel... En een brandkast. En bij zorgen, waarvan jij geen benul hebt... Wie geeft jullie allemaal te vreten? Wie haalt de vis uit zee? Wie waagt zijn leven? Elke uur van de dag. Wie komen er in geen vijf, zes weken dat te leren? Wie slapen als beesten in de volkslogies in kooien twee aan twee? Wie laat de moeders en vrouwen wachten om aalmoezen te bedelen? Met twaalf koppen gaan we straks in zee. Van de hele besomming krijgen wij 25, jij 75 procent. Wij doen het werk. Jij zit veilig thuis. Je schip is geassureerd en wij kennen verrekt als er een ongeluk gebeurt. Want wij zijn de assurantie als niet werkt. Ach, gee. Geert. Geert, geert. ga je mee? Gaan jullie maar vast en kom zo. Goeie reis, mannen. Zeg aan schipper. Nee, zeg maar niks. Ik kom zelf. Goed, meervoest. Vijf minuten voor half drie. Nog twee minuten om jou nog iets te zeggen. Als jij vannacht in je kooi ligt, dat is een beest natuurlijk. Probeer dan eens te denken over mijn risico's. Bij een slechte vangst. Als de beug of de vleet verloren raakt. Bij avarij. Bliksem in de mast. Stoot op grond. En God weet wat meer. Ja. Ja, het is wel goed. Mopper over toestanden in Middelharnis en Pernees, Dan zou je gelijk hebben. Bij mij hebben jullie niet te zorgen voor havenkosten, aas, sleeploon, proviant, tonnen, zout. Ik laat jullie het verlies van tuig niet betalen. Ik ga er zelf voor op als er een gaffel of een kluiverboom breekt. Je moeder heeft het voorschot gegeven en je broer en deserteert. Ach nee, meneer, nee, dat mag ik niet geloven. Schip oh. heeft me van de haven getelefoneerd. Anders was ik niet hier gekomen. om op de koop toe beledigd te worden door je oudste zoon. Maar goed. Ik ga naar het schip. Als jij niet tijdig aan boord bent. pas ik artikel 16 toe. 25 gulden boete! Waarom niet? Keleien. En jou, knier. jou kan mevrouw voorlopig niet gebruiken. Het is hier een bende geworden. Ach, meneer. Meneer, ik heb toch geen schuld? Ge... Moet jij dat oude mens nu ook nog mishandelen? Dat huh? heb je aan je zoon te danken. Na de G-prijs... ...kan jij een andere reden zoeken... ...die er meer plezier in heeft... ...parrelen voor de zwijnen te gooien. En nou, eruit! Oh, oh. Wat een verjaardag. Wat een verjaardag. Laat je hoofd toch niet dadelijk hangen, tante. Geert het gelijk. Ach, gelijk. Wat heb je al gelijk. Oh, het is verschrikkelijk. Waar ga je naartoe? Je, je wil boster zeker niet achter hem aan. Nee, ga barend zoeken. O, oh, God, als hij deserteert. Als hij gedeserteerd is, komt hij ook in de gevangenis. Twee zoons die gezeten hebben. Dus zou je meest niet eens goede dag wensen, of vind je dat niet nodig? Nee, m'n hoofd is streek Ik kom nou. Ik kom al naar de haven. Ik kom nou. Ga wacht, wacht, met haar. stokker. Die bossen zijn donderhond. Marietje zuidwesten. wester <laughs> Straks had dronken Simon nog opgezet. Waar heb je hem neergelegd, Geert? Nou, hier heb ik hem al. Ja, zit op. Ja. Ah, je hebt Bos in elk geval eens flink op zijn nummer gezet. Daar kon je iets mee doen. Ah, kijk nou niet, dat is aan Zeg, heet, mm -hmm. Iedere nacht denk je aan me. Ah, tante, is hij nou al terug? Is hij er niet? Wie, Barend? Nee, ja, hij zit in de zak van mijn jekker. Ja, truus, <laughs> truus, zet hem op het huis. hier zwerven. <laughs> nou, wij uh, gaan, moeder. Loop je met ons mee? Mensen, als, als Barend Weijer naar boord te komen, dan helpt dat geen bliksem of jij thuis nee. is, hoor. Nee, ga je niet maar. Zien we je aan de haven? Ja. Ja. Ver vergeet je pakketje niet, hè, je sigaren. Mm -hmm. Zin, uh, je bent op tijd aan de haven, moeder. Anders kijk ik je met geen oog meer aan. Moeder. Jonger dat je bent. Stil, moeder. Wacht stil. Ik schreeuw een dorp bij elkaar als je niet dadelijk Geert en Jo achterlaat. Als je Geert nog kan tegenhouden, hou oh. hem dan terug. Dan ben jij krankzinnig geworden van angst, Lambeck. De hoop van zegen deugt niet. Deugt niet. De ribhouten zijn rot. De delen zijn rot. Sta niet te kles om er een draai aan te geven. Het is over half drie. Vooruit. Als je me niet gelooft. Nee, ik luister helemaal niet. Vooruit! Of ik sla je in je gezicht. Sla me dan. Sla me dan. God, hou, geer toch terug. Simon. Simon de scheepmaker, hè, dat me verteld. Simon de scheepmaker, die dronken lap die geen twee woorden praten kan. Je bent een misselijke qua jongen. Eerst steken, hè? En dan weglopen. Sta op. Nee, nee, al sla je me dood. Ik ga niet mee met een schip dat niet zijn waardig is. Kan jij dat dan beoordelen? He, dat het schip niet op de helling gelegen. Was geen vader meer al. Oh, Simon weet het. Houd je bek met je, Simon. Vooruit, neem je pakkie zek en ga aan nee, Ik ga niet, ik ga niet. Jij weet het niet, moedert. Jij hebt het niet gezien. De laatste reis heeft het schip een voet water gemaakt. Een schip dat pas op de haringvangst is geweest voor de vierde reis. En nog veertien lasten <tos> meegebracht. Is het nou ineens mis geworden? Nou, het gaat beugen. En jij broeder de mee, bot? Ik heb in het ruim gekeken. De tonnen drijven op het water. Jij ziet de dood niet, die daar beneden is. Grondwater, dat in elk schip is. De tonnen drijven. Maar dat je grootmoeder is, Niet aan een oude zeemansvrouw. Gaat schipper Hengst dan niet mee? En Mees. En Jacob. En Gerrit. En Elis. En je eigen broer. En kleine Piet van Truus. Wil jij er nog meer verstand van hebben dan oude zeelui, hè? Vooruit, daarop. Ik heb geen lust om je door de veldwachters aan boord te zien brengen. Kom, fout. Moedertje, laat me niet gaan oh, god, wat straf je met mijn kinderen Mijn kinderen brengen me aan de staf, Ik heb voorschot opgenomen De politie is gewaarschuwd En ik mag niet meer het werken gaan in mijn bos Dan moeten ze je maar komen halen Ja, beter gehaald dan weggelopen Oh god, dat dat in mijn familie gebeuren. Ik ik me niet Nee, nee, je komt er niet uit Laat door, moeder. Laat maar dat door! Ik weet niet wat ik doe als je maar niet doorlacht! Ja, nou, wat die dapper, hè? is zijn oude moeder. is zijn oude moeder heeft hij zijn hand op de urm. Het is. Zal ik boord brengen? Zie je me niet meer terug? Zie je Geert, niet meer terug? Een schip is in Gods hand. Het is hard verzoeken om zo te schrijven uit angst. Kom nou. kom nou, een man van jouw leeftijd die moet toch niet snatteren als een kind. Kom nou, nou ik dacht je nog wel plezier te doen met vader zijn oorringen. Kap, kap. Moedertje lief, ik durf niet, ik durf niet, ik zal verzuipen. Verstop me. Ben je dan helemaal dol? Als ik nou één woord van je gekles geloofde, dan zou ik Geert toch niet laten gaan. Hier, hier, kijk eens. Hier, je pakje check. Nou, kom, sta bij je. En hier, zakkie met sigaren. Nou, zit nou stil, jongen. Dan zal ik je, je oren aan doen. Ja. Kijk eens, kijk eens. Dat is nou echt zilver, hoor. En mooie scheepjes erop. Oh, je vader, die was er zo trots op. En nou, nou zijn ze voor jou, hè? Zo. Nou, kijk nou eens in de spiegel. Nee, nee. Doe nou, doe nou. Je maakt je maar week voor niks. Kom nou, lieve jongen. Ik hou toch van je en van je broer, niet. Ik heb toch niks op de wereld tussen jullie... Elke nou. nacht zal ik de goede God bidden om je behouden binnen te brengen. Ach, Je moet er aan weten, jongen. Voor Word jij het goed zeeman? Nou kom nou, kom nou, Barend. Schipper Engst had de waterschout verzocht om je zoon op te halen, Knier. Ja, ik, ik weet het. Nou, vooruit, ventje. We hebben niet veel tijd te verliezen. Ik, ik, ik ga niet mee. Ik wil niet mee. Het schip is god! Dan had je niet moeten monsteren, Barend. Kom, jongen. Kom, wees nou verstandig, hè. Moet er geweld gebruikt worden? Acht me niet aan. Acht me aan. Moet er de boeien aangelegd worden? Gebruik nou Kom, dan toch je verstand, Barend. Help me dan, moeder. Je ziet me niet meer terug. Ik verzuip. Ik verzuip in die smerige stinkende zee. Ja, nou, vooruit, jong. Laat die deur pas los. Nee, nee. Sneef mijn handen af. Oh, God. Die jongen is bang. Zeg hem dan dat hij loslaat. Doe nou, doe nou, jongen. Eh? Kom nou, kom, laat nou los. Doe nou, laat nou los. God zal je niet verlaten. Je, je ziet me niet meer terug, Nou, nou, vooruit. <tie> Oh, oh, oh, oh. Wat is er met Barend? Oh, Truus. Barend is door de veldwachters gehaald. Wat een schande. Dan durf ik niet meer naar de haven te gaan om afscheid van ze te nemen. Het hele dorp weet het. Wat een schande. Oh dit is handle. Ze worden weer... Niet zo hard praten! De tante slaapt. Ligt knieën te bed? Ze is eventjes gekleed op bed gaan leggen. Ze is nog niet helemaal in orde. Koorts en hoesten. Ik heb een bordje soep meegebracht. Oh, dat is aardig. En zes eieren. Zet het maar even op de tafel, Kaps. Eh? Wat? Ik zeg, zet het maar op de tafel. Je wordt hoe langer hoe Hier is dit pannetje met soep. Waar zijn de eieren? Die heb ik in mijn zakdoek. <laughs> Gisteren, Je van Clementine, een kaps de boekhouwer. Ik breng je een bordje kalfspouletknieën om van te smullen. Oh, dank u wel, juffrouw. Is de wind nog niet gaan liggen? Nee. Nou, nou. Je baardige gemorst kaps. Nou, ik geef het u te doen om een pannetje stil te houden als het zand in je ogen stuift. Waar zijn de eieren? Nou, ik ben bezig. Dat is vier. En één is vijf. Oh. oh, het zesde is gebroken. Kijk mijn zakdoek is Wat een smurrie. <lacht> pak er een omelet van. Ik had het beter zelf kunnen dragen. Maar het komt allemaal door die vervloekte wind. <lacht> Wou je zeggen dat het ei door de wind is stuk gegaan? Dat zeg ik niet. Maar juffrouw Clementine heeft tegen me aanlopen, gedouwen. Oh, oh, nou heb ik het gedaan. Ga jij maar gauw terug. Moet ik niet op u wachten? Ga maar. Zoals u wil. Goeiedag. Dag, dag Dag kaps. Oh, oh, oh. wat een wind. Had je niet beter in bed kunnen blijven? Nee, nee, u moet uw moeder wel bedanken, je vader. Dat zal ik wel laten, moeder weet er niks van. Oh, is uw moeder kwaad op me? Vader ook. Je herrie met je zoons, zijn ze nog niet vergeten? <coughs> Mondje dicht knieën, anders krijg ik een standje. Jezus. Mag Jo even met me mee om naar de zee te gaan kijken? De zee is nog nooit zo hoog geweest. Ik wil wel, je vader. Oh, nee, Jo... Laat me nou niet alleen. Het is nou geen weer om het strand te gaan. Het is zo donker ook. Zeg, wat rustend. Koot iets kraken? Het is een verschrikkelijk weer. Nou, nou. Nou, nou, dat schikkerde mij naar haar, hoor. Wat is er, Koos? Oh. Heb je bezeerd? Nou, ik kreeg een tik tegen mijn achterwerk. Zij raak was... Als daar mijn kop had gezeten, dan was ik er misschien geweest... De boom naast het varkenshok is tweeën gebroken. Het is gebroken. Is hier op het ja. hok neergekomen? Nou, geloof van wel. Oh, als de boel maar niet in elkaar gezakt is. Ach, wel nee, tante.